11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Klokkenluider Edward Snowden heeft Hongkong verlaten. Een regeringswoordvoerder van Hongkong zegt dat de Amerikaan vrijwillig is vertrokken. Volgens de Chinese krant South China Morning Post is Snowden op weg naar Moskou. Maar dat zou niet zijn eindbestemming zijn. Waarschijnlijk reist hij door naar IJsland of Ecuador, schrijft de krant. Gisteren werd bekend dat de VS Hongkong om de uitlevering van Snowden had gevraagd. De autoriteiten in Hongkong lieten vanochtend weten dat dat verzoek niet aan de juridische voorschriften voldeed. Oud-CIA-medewerker Snowden openbaarde deze maand dat de Amerikaanse geheime diensten online privégegevens verzamelen via het geheime programma Prism treinreizigers kunnen station Den Bosch de komende tijd beter mijden. De Nederlandse spoorwegen waarschuwen voor grote drukte. Door werkzaamheden rijden er ruim twee weken weinig tot geen treinen van en naar Utrecht en Nijmegen. Donderdag en vrijdag zijn de vakanties nog niet begonnen, waardoor het vooral op die dagen erg druk zal zijn. De NS adviseert om in elk geval niet in de spits via Den Bosch te reizen. De spoorwegen zetten tijdens de werkzaamheden bussen in vanaf station Den Bosch. Reizigers moeten rekening houden met zeker een half uur extra reistijd. In Maleisië is in enkele zuidelijke regio's de noodtoestand afgekondigd... vanwege rook die afkomstig is van het Indonesische eiland Sumatra. Daar worden door bedrijven grote stukken oerwoud platgebrand... om ze geschikt te maken voor palmolieplantages. Volgens Maleisië zijn de gemeten smokwaarden 2,5 keer zo hoog als al gevaarlijk is. Op Sumatra worden vliegtuigen ingezet om zout in de wolken te strooien. De hoop is om het zo op een kunstmatige manier te laten regenen. De schadelijke stoffen slaan dan neer. Het weer, buien en veel wind, vooral vanmiddag kans op onweer en veel regen. Verder ook af en toe zon. Het wordt 16 graden. Ook morgen buien en van tijd tot tijd zon en het blijft rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Ja, welkom terug bij OVT met zo dadelijk om half twaalf... een documentaire van collega Hans Olink over heimwee. Maar nu gaan we praten met onze gast over zijn nieuwe boek... met de alleszeggende titel Monsters van Corsica. Nee, nee. De Corsicaanse monsters. Kijk, u ja, kent het al, Wim <tops> Zaal. Ja. <racht> okay, I stand corrected, excuses, de Corsicaanse monsters. Nou ja. was Napoleon nogal een kort aangebonden persoonlijkheid... die het moeilijk kon verdragen als mensen om hem heen niet naar zijn pijpen dansen. En dat gold ook voor zijn familie, de Corsicaanse familie Bonaparte... die hij tijdens de opbouw van zijn imperium in Parijs als een beschermende ring getrouw om zich heen verzamelde... en die hij ook hielp aan geld, posities, echtgenoten en van alles. De man die heel Europa aan zijn voeten dwong... had het knap moeilijk met zijn moederbroers en zussen getuigende... volgende vlammende uitval in woede gedaan... Dan roept Napoleon, wat heb ik toch, een waardeloze familie, ga maar na. Jozef is een slappeling, Lucien een ondankbare rekel, Louis een lamppoot, Jérôme een oplichter en wat u betreft, zusters, ik hoef u niet te vertellen wat u bent. Dit dus een citaat uit Corsicaanse Monsters van Wim Zaal. Um, waarom wilde u heel graag over de familie van Napoleon schrijven? Dat wilde ik helemaal niet, haha. <laughs> uh. Kijk, ik heb al heel lang een grote belangstelling voor de 19e eeuw. Napoleon is natuurlijk een centrale figuur, maar hij heeft me nooit zo aangesproken tot in de jaren 80 ik de memoires vertaalde van zijn broer koning Lodewijk Napoleon van Holland en dus ook een briefwisseling moest lezen enzovoorts. En toen ging Napoleon mij boeien... en het beslissende moment was... ik bezocht een keer Parijs... nou ja, goed, dan ook nog maar een keertje naar de Doom des Invalides... waar die begraven ligt... en rond die sarcofaag van Napoleon... zijn dan allerlei tableaus aangebracht van zijn grote daden... En daar zit één groot marmeren relief bij. Napoleon heeft Europa veroverd. En het opschrift is dan... Hij liet over Napoleon de weldaden van de Franse beschaving neerdalen. En toen dacht ik... Oh, hoela. Hij heeft al die landen uitgezogen, uitgebeend. Hij heeft de jonge mannen allemaal in zijn leger opgenomen. Hele weeshuizen. Zo van het weeshuis naar het leger en naar de slachtbank. Zijn dat nou de weldaden van de Franse beschaving? Dan klopt er toch iets niet. En dan krijg je het gekke, je gaat boeken over Napoleon lezen... en je merkt dat die eigenlijk bijna allemaal partijdig zijn. Op een hele voorzichtige manier. Zo onderhuids. En dan denk je, ja, maar het zit toch anders. Maar moet ik nou het honderdduizendste boek over Napoleon schrijven? Nee, daar is hij ook niet, niet aantrekkelijk genoeg voor. Maar dus toen was er Kijk. een moment dat je dacht, ik ga kijken naar die familie. Ja. Uh, ja, ik keek eerst naar zijn afkomst. En dan, ja, Corsica, hij was een Corsicaan, hij was geen Fransman. Uh, toen hij verwekt was, verwekt werd, hoorde Corsica nog tot de Republiek Genua. Toen hij geboren werd, was Corsica inmiddels verkocht aan Frankrijk. Dus hij is als Corsica, als Italiaan verwekt en als Fransman geboren. Ja, er ongelukkig ongelukken van komen, hè. zou je Dat, bijna zeggen. Ja, ja. Kijk, Corsica is altijd heel slecht bestuurd door Genua. Dat was een wingewest. Dus onder de officiële regering vormde zich een tweede circuit... van onderhandse hulp, van familiebetrekkingen enzovoorts. Een clan. In Sicilia is dat de maffia geworden... Ter bescherming tegen de officiële overheid. Dus u had zin om over Napoleon te schrijven als een soort maffiabaas? Als een soort Tony Juist. Soprano? Uh... De familie, daar ging het om. Niet het land, niet de overheid, de familie. En dat heeft Napoleon meegenomen naar Parijs. Naar zijn hoge positie als keizer. De familie moet je uitzetten. Dat zijn je natuurlijke bondgenoten. Maar... Hij was begaafd. Kijk, weet je wat het probleem is bij mij met Napoleon? Geen hij idee. staat verbijsterd over de talenten die hij bezat. Als veldheer, als bestuurder, als wetgever. Ongelooflijk. Hij had het licht van zijn eeuw kunnen zijn. Maar als je ziet wat hij met die talenten heeft gedaan... Dan draait je maag zich om in je lijf. En dat, dat wijt u aan die afkomst? Het feit dat die van Korsuka komt? Het feit dat die nou, zo dat familie. is? Het is te gemakkelijk. Ja? Uh, het is ook zijn ontwikkeling, natuurlijk. Kijk, hij had geen natuurlijke tegenstanders. De Fransen hebben voor hem gebogen. Die hadden net een, de Franse revolutie achter de rug. En die wilden alleen maar met rust gelaten worden. Laat hem maar lekker regeren. En hij is ook heel goed begonnen hoor. Uitstekend ja, begonnen. Ja. Maar moet ik het nou nu zo zien als uh, het, het beeld wat we een beetje kennen... uit de maffia-families, de, de, de, de, de baas van de clan die zich bezig moet houden met alle... Boe Zaken die nodig zijn om de boel draaiende te houden. Juist. En daaromheen een familie die eigenlijk voornamelijk uh, zelf van alles wil, om lastig uh, dus, dus met andere woorden, het bedrijf zich misdraagt bedrijf, door de nieuwe rijkdom? Ja, het bedrijf is Europa en daarachter heb je die familie. Nee, Europa is een familiebedrijf. Zo uh, okay. moet je het zien. Ja. En uh, hij is de meest begaafde? Hij is de enige begaafde. En hij is, niet, hij is ook niet de oudste, dus het is ook niet zo vanzelfsprekend nee, nee, dat hij een de baas is. Ja, ja, maar hij had de talenten en hij had uh, de wil. Hè. Hij is Michael Corleone met boven zich nog een uh, uh, uh, oudere broer die ja, uh, en, en, en een een oudere en, en, en, broer jong... die alleen maar klierig was, want <kuggen> hij was in de familie niet geliefd. De familie dacht alleen aan zichzelf. En die had natuurlijk ook in zijn achterhoofd. Kijk eens, het is een veldheer. Het is een hele belangrijke man. Hij kan op een dag sneuvelen. Hij kan vermoord worden. Er zijn verschillende aanslagen dus we nu geweest. En wie moet hem dan opvolgen? En zijn oudste broer Joseph zei natuurlijk: Ik moet hem opvolgen. Nou, die Joseph had nergens talent voor behalve als rokkenjager. He, maar die voerde dus al eigenlijk een guerrilla tegen Napoleon om hem op te volgen. Ja. Zullen we ze allemaal even afgaan? Ja, Daar ben ik helemaal voor, maar mag heel even nog de Corsicaanse de, de monsters. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Napoleon was getrouwd met een oudere maar intelligente vrouw... ...oudere, maar intelligente vrouw... ...moet je mij horen. Ja. Excuses. Ja, het is wel Josephine de Beauharnais. De enige die in de familie... ...die wist hoe het hoorde. Hoe je met mes en vork at en zo. En... ...die probeerde hem wat... ...beschaving bij te brengen. Maar toen ze kennis maakte... ...met zijn familie... ...die haar slechtgezind was... ...die haar gewoon noemde de oude... Uh, toen zei ze, maar dit zijn monsters, dat zijn Corsicaanse monsters. En zo is men in de familie Boarnet altijd de Bonapartes blijven noemen. En het waren ook monsters. Uh, er zat één fatsoenlijke bij, dat was uh, Louis die wij kennen als koning Lodewijk Napoleon van Holland. Hij had een gat in zijn hand en hij was onbekwaam. En hij was argwaam en maar, waarde, maar, grilig, maar <laughs> hij was fatsoenlijk. Hij was geen graaier. Hij probeerde er wat van te maken, van een koninkrijk... dat hij helemaal niet wilde. Maar Napoleon zei gewoon, jij gaat op de troon van Holland zitten... en je regeert als Fransman. Kijk, daar komt natuurlijk ja. al een conflict. En uh, Lodewijk was... Die probeerde Napoleon uit te leggen waarom hij dit of dat deed. Maar dat wilde Napoleon niet. Nou, uh, Lodewijk had te doen wat hij zei. En... Hij werd natuurlijk aan alle kanten bespioneerd, want Napoleon vertrouwde zijn familieleden niet. Ja. Ze zaten allemaal op tronen door heel Europa, maar overal zaten een paar verklikkers die de geheime en de vertrouwelijke dingen naar Parijs overbriefde. Vind, vindt u het goed om dan nu nog heel even de rest... we hebben nu Louis ja. uh, gehad, die hier in Nederland op de troon zit... als ja. Moordwijk Napoleon. Dan hebben we nog Lucien, de ondankbare rekel. Ja, kijk. <lacht> Lucien was intelligent. Uh, hij was minister van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken. Daar schijnt hij 10 miljoen gouden francs mee te hebben verdiend. Toen werd hij gezond in Spanje. Daar schijnt hij weer enkele tientallen miljoenen te hebben opgestreken. Meestal door omkoperijen, smeergeld, uh, procenten. Uh, en toen kwam het moment dat hij Napoleon niet meer vertrouwde. Dat hij dacht, ja, hij is een groot veldheer... maar politiek gesproken is hij toch eigenlijk een geluksridder. Hè? Kijk, als een koning zijn troon verliest of een sterft... dan is er meteen een opvolger. Maar als Napoleon sterft... dan valt de hele, hele Franse keizerrijk uit elkaar. Ik moet een beetje oppassen... En omdat hij was getrouwd met een vrouw die al een, een kind van hem had... Uh, en zonder Napoleon te vragen... Napoleon wilde dat iedereen toestemming vroeg om alles te doen wat, uh, wat hij wilde... trok hij zich eigenlijk een beetje van Napoleon terug... vestigde zich in Italië... en. ...wilde eigenlijk niet meer meedoen. Hij was bovendien dus. stinkend rijk. Ja, ja. Alleen, toen al zijn broers en zusters koning werden van allerlei landen... Toen moest hij ...werd Lucien een beetje jaloers. <tosses> en toen kocht hij een uh, titel van de paus. Graaf van Canino werd hij. Voor een paar ton. Nou ja, dat merkte hij helemaal niet. Um, Als u het goed vindt, ik wil heel graag de gelegenheid toch nog om de rest even door te nemen. Yeah, want we, we, we hebben we, nog de oplichter Jeroen. <laughs> ja, dat was de jongste. Het nakomertje in het gezin, de Benjamin. Altijd vreselijk verwend. Hij heeft nooit goed leren lezen en schrijven. Maar hij was zo aardig en zo charmant. En hij kon iedereen naar zijn hand zetten. Ook Napoleon. Hij deed alles wat iedereen verboden had. Ook Napoleon, maar hij kletste zich er altijd uit. Hij kwam een keer, al heeft had hij een reis gemaakt door Amerika... en was daar getrouwd met een Amerikaanse zonder toestemming van Napoleon. Okay. Nou ja, dus Napoleon zei hem, uh, je scheidt van die uh, juffrouw... En, dan krijgt zij een lijfrente, dat betaal ik keurig... en dan krijgt ze een huisje met een tuintje. En als je niet scheidt, dan ken ik je niet meer. Maar ja, de juffrouw beviel net van een zoontje van, van Jeroen. Maar ja, hij wilde toch wel graag... bij de vleespotten van Napoleon blijven ja. zitten. Dus tenslotte ging hij overstag... Ja. En, en waar zat deze man, waar was die neergepoot door Napoleon? Deze Jerome. Uh, Jerome, uh, die werd als beloning benoemd tot koning van Westfalen. Dat niet overeenkomt met de tegenwoordige Westfalen... maar goed, het was een deel, groot deel van West-Duitsland... waar hij de bijnaam kreeg... Koning Loestig. <laughs> Hij deed niets anders dan meen, feestvieren. Hoe meer je vraagt, hoe erger het en, wordt. En, en met allerlei Westvaalse ja. adellijke dames naar bed gaan. En, en zijn die zussen? We hebben Elisa, Pauline... Je vergeet Pauline, nog jongen, hè? Nou, we hebben Louis, hebben we gehad? Jozef. Oh, Jozef. Ja, dat is de oudste. Ja, dat was dus de oudste. Uh, die, werd, die werd gebombardeerd tot koning van Ach. Napels... Uh, een, belang ...een groot koninkrijk in Zuid-Italië... ...met het smoesje dat het daar één vrolijke rondedans was... ...van zuidelijke schonen. Dus hij liet zijn vrouw in Parijs, hij ging naar Napels... ...en ja hoor, hij deed niets behalve feestvieren... ...en dat maakte hem tamelijk populair... ...want zo hadden de koningen van Napels altijd geleefd. Maar goed... Uh, hij, hij maakte toch te veel schulden. Het gaat altijd om miljoenen hoor, niet om kleine bedragen. En op een dag viel Napoleon Spanje binnen. En toen dacht hij, laat ik uh, uh, Joseph maar overbrengen naar Spanje, dan kan hij daarop met een schone lei beginnen. Dus hij stelde Spanje voor als een nog leukere ronde dans van zuidelijke schone. En ja, Louis dacht, dan ben ik van mijn schulden in Napels af. Die ging naar Spanje, maar dat heeft Napoleon nooit echt kunnen veroveren. Dus nadat hij twee weken in zijn paleis was, had verbleven... moest Joseph alweer vluchten. <lacht> nou ja, en zo ging het aan één stuk door. K kunnen we de, de drie zussen Elisa, Pauline en Caroline op één hoop uh, gooien? Elisa wat is betreft? de minst interessante. Uh, die werd vorstin in Italië... waar ze niet eens zo slecht regeerde. En vooral haar onderdanen uh, haar bed in trok... Tegenspartelende onderdanen, want ze was zo lelijk als de nacht. Uh, de leukste is Pauline. Die was beeldschoon naar, men zei, de mooiste vrouw van de wereld. Waaronder je moet verstaan, de mooiste vrouw van Parijs. He, Parijs was de wereld. En hoeveel minnaars die heeft gehad, weten we niet. Uh, de schattingen lopen uit. Lopen uiteen, maar het gaat toch om dozijnen. En dan hadden we nog de, al dat was de ergste, Caroline, ook getrouwd met uh, de aanvoerder van de cavalerie van Napoleon, Murat, Joachim Murat, een showman, hele dappere militair. Maar toen hij met de Russische veldtocht meeging met Napoleon, kwam hij wel aan, met dertig grote wagons vol uniformen... draagbare troontjes, uh, speciaal paardenbeslag enzovoorts. Hij wilde alleen maar showen en geld verdienen natuurlijk... Uh, nou, uh, het, het is een vreselijke familie geweest. En dan noem ik hier alleen de broers en oh, zussen. En, en als je het ja, uitbreid... we hebben het nog niet eens over de moeder. Ja. En, de, en de Oh, lege... de moeder en, en nichtjes en neefjes. Ik Hij kwam familieleden tekort. <laughs> maar, maar een vraag die ons natuurlijk bezighoudt is de volgende. We hebben, hier een koningshuis. we hebben hier in Nederland een koningshuis... en die moeten zo braaf en goed en voorbeeldig mogelijk zijn... wil het koningshuis populair blijven. Ja. Napoleon, als je de deze familieverhalen hoort... dat moet men in Frankrijk destijds ook geweten hebben. En toch hebben wij de indruk dat, dat, dat, dat, dat Napoleon redelijk geliefd was. al in ieder geval uh, populair. Hoe kan dat? Of hebben wij een verkeerde indruk? Uh, Hoe kan Frankrijk van zo'n man met zo'n familie vooral houden? Toen hij aan de macht kwam... waren er in Parijs dertig dag- en weekbladen. Toen hij een paar jaar aan de macht was, waren er nog drie. Totale censuur... En uh, mensen zonder proces in de gevangenis gooien, andere mensen die te belangrijk waren omkopen. Maar waar had hij nou zelfeld door heel Europa? Ze waren de lachertjes van de vorstenhoven. Maar niemand durfde hard op te lachen. Want die kon een klap van die keizer krijgen. Ja, hij was de machtigste man van de wereld. Dan nou, nou begrijp ik uit uw boek dat hij zich ook in Parijs altijd een, enigszins een buitenstaander heeft gevoeld. Ja. En hij was zelf wel. Die familie had hij nodig om. Uh, ja, het was geen uh, maffia... Het zijn natuurlijke bondgenoten. Daarom was hij zo vreselijk kwaad op Lucien. De enige die zich distancieerde van hem. Dat was een afvallige. Maar heeft hij willen vermoorden. Heeft die familie hem wat dat betreft dan ook eigenlijk uh, de, de kop gekost? Uh, uh, heeft er aardig geholpen. toe bijgedragen. Maar in de eerste instantie is Napoleon natuurlijk... Zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Maar hij luisterde ook niet meer naar adviezen. Hij, hij draafde door. Hij heeft ook nooit oorlog gevoerd. Hij zei, ik moet mijn legers uitzenden om de vrede veilig te stellen... Nou ja, op die manier kun je inderdaad 25 jaar oorlog voeren om de vrede veilig te stellen. Hij, hij draafde door. Hij, niemand hield hem tegen, niemand sprak hem tegen. Het is de gemiste kans van de 19e eeuw. Een prachtig boek van Wim Zaal. Heel hartelijk dank voor uw komst. Het boek heet, en ik zal het heel goed zeggen: Corsicaanse monsters. Uitgegeven door aspect en ligt nu in de winkel. Dan is het tijd voor het spoor terug. Over een verschijnsel dat iedereen kent... maar waar niet iedereen last van heeft, heimwee. Collega Hans Olink, waarschijnlijk overvallen door enige weemoed... gaat nu eens niet getuigen van oorlog of revolutie... koude oorlog of spionage. Hij heeft dat een kwart eeuw gedaan. Hij gaat nu iets anders doen. Hij onderneemt in zijn laatste uitzendingen van OVT... Voor OVT, een zoektocht naar de wortels van Heimwee. Luistert u naar Ziek van Verlangen, vandaag, deel 1. In de film Midnight in Paris van Woody Allen is de Heimwee vertolkt door Owen Wilson de hoofdrolspeler. Op bezoek in Parijs verlangt hij naar de jaren 20 in de Franse hoofdstad. Zijn verlangen wordt gehonoreerd en om middernacht wordt hij afgehaald door een theefwoord... en meegenomen naar zijn geliefde tijd. Hij ontmoet Ernest Hemingway, Ezra Pound, Gertrude Stein, zijn literaire helden. Zijn verlangen naar een tijd die hij niet heeft meegemaakt ken ik. Persoonlijk heb ik heimwee naar de Roaring Twenties, maar dan in Berlijn. Ik heb het gevoel dat dat mijn tijd is. Het is een aangename vorm van heimwee, van nostalgie... Maar ik kan me ook nog herinneren dat ik als kind werd verteerd door Heimwee... toen ik bij een vriendje in een andere stad logeerde. Ik voelde me behoorlijk ziek. Heimwee schijnt een veelzijdige, maar gecompliceerde emotie. Ik heb Heimwee naar mijn jeugd, maar niet naar die eindeloze, saaie schooldagen. Ik heb Heimwee naar de eerste onbevangen liefde, maar niet naar haar. Ik heb Heimwee naar de jaren zestig, maar niet naar de flauwe power. En nu ik over de helft van mijn leven ben en minder toekomst dan verleden ken... krijg ik heimwee naar de toekomst. Of is dat geen heimwee? Heimwee. De Grieken moeten het al hebben gekend... Omerus schreef over Odysseus, die nadat Troje was gevallen... tien jaar lang werd voortgedreven door zijn verlangen naar Ithaca. Maar ook de Romeinen hadden hun heimwee, Zaga. Ophidius werd acht jaar na Christus door keizer Augustus... naar het toenmalige Tomis aan de Romeinse Zwarte Zee verbannen. Nooit was een Romein zo ver verbannen. Verteerd door heimwee naar Rome, ver van zijn familie en vroegere vrienden... overleed hij in een ballingsoord. Voor een eerste vermelding van heimwee in Nederland moeten we zo'n 300 jaar teruggaan. volgens Nicoline van der Sijs, medewerkster van het Meertes Instituut. en schrijfster van vele boeken over de Nederlandse taal. In het Nederlands is het voor het eerst in. Uh, eind 17e eeuw uh, genoemd. door uh, Constantijn Huygens junior. Maar dat was heel eenmalig. dat wil zeggen, hij gebruikte dat tweemaal in een brief. Uh, dat is toen eigenlijk niet verder verbreid, behalve misschien aan degene aan wie die brief geadresseerd was. Maar het is pas eind 18e, begin 19e eeuw algemener verbreid. En waarom gebruikte hij dat woord uh, in die brief? Uh, dat weten we niet. Hij was natuurlijk wel heel erudiet. Hij kende heel veel vreemde talen. Uh, volgens mij in die brief ging het bij hem ook niet speciaal over Zwitserland, terwijl dus... Heimwee is eeuwenlang toch echt uh, uh, verbonden met Zwitserland. Uh, het is ook ver verzonnen in uh, Zwitserland. Het uh, was een Zwitserse arts die het noemde, heimwee, En dat was de pijn die met name uh, soldaten, Zwitserse huursoldaten hadden... naar hun huis. Ze wilden terug naar huis als ze elders aan het vechten waren. Uh, hij noemde dat dus heimwee. Uh, dat was 1592. En... Uh, Bijna een eeuw later euh, heeft een andere Zwitserse arts dat vertaald... in het modern Latijn met Griekse elementen, namelijk in nostalgia. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dus ook... W is ouder dan nostalgia? Ja, precies. Dus meestal is het andersom. Meestal is het dus zo dat eerst een modern Latijnse uh, term wordt gemaakt... en vervolgens wordt daar in de, in de Germaanse talen een, een, een vernedlandsing of een verduitsing van gemaakt. In dit geval is het andersom. Mm. Dat is interessant, omdat uh, nou ja, het is gewoon grappig is dat, dat het begon is met, uh, met een Duits woord. Plin van Alberda, uitgever van Balans en van het non fictiefonds van de Bezige Bij... schreef in 1989 een scriptie geschiedenis getiteld Het Verlangen naar Huis. Volgens haar zijn het inderdaad de Zwitserse huurlingen bij wie als eerste heimwee is vastgesteld. Van heimwee zijn de eerste vermeldingen die ik heb kunnen terugvinden... zijn zo'n beetje 16e eeuws. En eind 17e eeuws is er een Zwitserse art, arts geweest, Johannes Hover... die het voor het eerst echt als ziektebeeld heeft beschreven in een traktaat. Dat traktaat is uh, uh, vele malen herdrukt en tot aan het eind van de 18e eeuw... zo'n beetje in zwang geweest uh, bij medici in Europa. Wat hield het traktaat in? Uh, dat traktaat hield in dat hij eigenlijk uh, voor het eerst... heimwee als ziektebeeld heeft beschreven. Onder het begrip dus nostalgie, nostalgia. Uh, hij had van horen zeggen twee gevallen van, van Zwitserse huurlingen. Dat had ze ook niet eens zelf gezien. Hij had het gewoon gehoord. En hij had gedacht, dat is een heel interessant medisch verschijnsel. Dat ga ik beschrijven. Mm. Uh, hij had ook een hele theorie daarover ontwikkeld. Hoe dat kwam, waar je heimwee van kreeg. Dat was namelijk een gebrek aan levensgeesten... in, in, de, in de delen van de hersenen die dan waren aangedaan. Door het verlangen naar huis, door dat heimwee... zouden die levensgeesten eigenlijk alleen nog maar de weg bewandelen waar dat idee zich bevond... en daardoor de andere lichaamsdelen zouden langzamerhand verwaarloosd worden. Dat was, en dat, was, dat ging eigenlijk nog terug op Galenus, op het hele idee van mm -hmm. levensgeesten die door het lichaam gaan... en die zorgen voor de noodzakelijke levensprocessen. Maar was dat naar aanleiding van klachten die, die tot hem kwamen? De Zwitserse huurling was wel een begrip in die tijd. Die volgde door heel Europa... En wat er gebeurde was dat er jongens waren die in de verte uh, last kregen van ziektes. Die wij nu misschien hersenvliesontsteking zouden noemen of longontsteking. Of... En die wanhopig riepen dat ze naar huis wilden. En in die tijd werd gedacht dat is, dat is hemwee. Daar ga je aan dood. Dat is een ernstige lichamelijke ziekte. Een van de dingen die erbij hoort is dat je niet eet en dat je nee. langzaam wegkwijnt En dat niks je meer kan schelen en dat je doodongelukkig bent natuurlijk. Ja. Alleen... Wat wij nu zouden denken, is dat iemand misschien ook een bacteriële infectie heeft. Dat hele fenomeen, dat was toen natuurlijk nog helemaal niet bekend. Zu Straatsburg auf der Schans, daar fing mijn ongeluk aan. Daar wollte ik die Franzosen desertieren en wollte het bij de Preußen probieren. Das ging dat ging niet aan. Het was een ernstige ziekte waar ze in de 18e eeuw... toen alles geclassificeerd ging worden in de verlichting... ook allerlei variaties en vormen van gingen ontdekken en beschrijven. Ja. Dus je had Nostalgia Simplex, je had Nostalgia uh, Complicata. Daar waren, kwamen dan dus allerlei uh, complicaties bij. En je had ook nog Nostalgia Simulata. Dat waren dan vooral dienstplichtigen die eigenlijk wel heel graag uit die dienst wilden. Die uit haar op S5. <laughs> Er is vijf avanna-letteren, zou ik zeggen, ja. Hoe kwam het dat het bij Zwitserse soldaten uh, ontdekt werd? Waren dat, waren dat zulke watjes? Nou, ze vonden zelf natuurlijk van niet. Mm -hmm. uh, ze waren huurlingen, dus ze waren te huur. Ze waren veel in den vreemde. Uh, er is vrij snel nadat Hovers een traktaat publiceerde... is er verzet gekomen van een andere Zwitserse arts... Die vond eigenlijk dat dit geen recht deed aan het Zwitserse eergevoel. Want nu zou het wel lijken alsof de Zwitsers uh, uh, bijzonder laf waren misschien wel. Dat die als enige hier in het buitenland last van hadden. Dus die onderkende wel dat het voorkwam. Uh, zeer zeker ook onder Zwitserse huurlingen. Maar die vond die hele levensgeestentheorie dat dat, dat dat kon niet de verklaring zijn. Dus die kwam met het idee dat het misschien iets met luchtdruk te maken had. Dat wil zeggen, Zwitsers zijn gewend aan een, een, een, een, een hele lucht op, op die bergen van ze. En als die het laagland ingaan waar de zware lucht op hun lijven drukt, dan krijgen ze daar last van. Dus dat was de, de Zwitserse geest niet aan te rekenen, maar meer een, een, zeg maar een natuurkundige verklaring voor, voor deze ziekte. Een liedje, het Koe rijden, wat ik nu vast niet goed uitspreek. Dat is op een gegeven moment in de ban gedaan. Want dat had een speciaal, particulier heimwee-opwekkend effect op sommige mensen. Dus dat mocht absoluut niet meer uh, gespeeld worden. Ik heb het teruggevonden in notenschrift. Dus het is een, soort, gewoon een eenvoudig volksdeuntje. Is het. Niet alleen soldaten, ook intellectuelen vallen ten prooi aan heimwee. De Leidse hoogleraar John Baken ontvlucht in de zomer van 1830... het universitaire milieu in gezelschap van zijn academische vrienden. Gedurende twee en een halve maand zwerven zij gedrieën door Duitsland... Zwitserland en Italië. Uit Bakers brieven aan zijn vrouw blijkt dat de reislust... steeds meer wordt getemperd door de heimwee naar huis. Hij zal zijn reis voortijdig afbreken. Zurich, 25 juni 1830. Heden is het Markdag en alles is vol, evenals in onze vrolijke steden. Maar bedenk even wel dat het mij zeer zwaar valt dit zonder u te genieten. Stellig doe ik dit nooit meer. Ik verlang zo naar u. Kon ik eens voor een ogenblik overvliegen. Zeker zal ik zoveel mogelijk mijn reis bekorten. Adieu. Donderdag 22 juli. Oh, ik verlang zo naar huis. Ik ben en blijf zo gezond als ooit... en met matigheid baden, ijs en limonade kan ik de hitte goed verdragen. Daarom boven is de lucht hier minder drukkend dan bij ons zomers. Mijn plan om mijn thuiskomst te verhaasten geef ik niet op. Nader schrijf ik u bepaald. Im traurigen monat november was het. Die tagen wurden trüber. De wind riss van den bomen das laub. Daar reist ik naar Deutschland hinüber... En als ik aan de grenze kwam, da fühlte ik een stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ik glaube sogar, die Augen begonnen zu tropfen. En als ik die deutsche Sprache vernam, da ward mir seltsam zumute. Ik meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Tijdens de 18e eeuw was de Belangstelling voor Heimweh een Duitse aangelegenheid geweest maar tegen het einde van de eeuw... begonnen Franse medici zich bezig te houden met de ziekte. Noodgedwongen, want zoals een tijdgenoot opmerkte... geen enkel tijdperk heeft zoveel nostalgie voortgebracht... als de Franse revolutie. Voor de aristocratische emigranten die het geweld van de revolutie ontvlucht waren... en aan een zekere dood ontkomen waren... was de onmogelijkheid tot terugkeer een ziekmakende kwelling. De Frans-Zwitserse romanschrijfster en essayiste Madame de Staal was een van hen. Men zal zich wellicht verbazen dat ik ballingschap met de dood vergelijk. Maar de grote mannen van de oudheid en de moderne tijd... zijn bezweken aan deze pijn. Men ontmoet meer dapperen tegen het schavot dan tegen het verlies van zijn vaderland. In alle wetteksten wordt de eeuwige verbanning beschouwd... als een van de ergste straffen. Ik was minder te beklagen dan een ander... Nochtans heb ik vreselijk geleden. Nostalgie leek met de invoering van de dienstplicht een andere dimensie te hebben aangenomen. De artsen die verbonden waren aan de revolutionaire legers van de Republiek... en later aan de grande armée van Napoleon... werden regelmatig geconfronteerd met de heimweeziekte... die soms epidemische vormen aannam. Gedurende de eerste decennia van de 19e eeuw... het tijdvak van de grote campagnes van Napoleon... Bereikte het aantal nostalgiebeschrijvingen binnen de Franse legergeneeskunde een hoogtepunt? Net zoals in de heimwe literatuur van vlak na de Revolutie spraken vrijwel alle auteurs van een dodelijke ziekte van epidemische aard. Volgens Bartoli, een tijdgenoot, trad de gevreesde ziekte zo vaak op onder jongedienstplichtigen, dat men deze kan beschouwen als een van de belangrijkste oorzaken van de dood. Maar daar kwam verschillende medicijnen tegen heimwee op het spoor? Er waren van oudsher waren er volksmiddeltjes tegen. Hè? Dus je kon een handje aarde meenemen van huis. of je kon je hemd binnenste buiten dragen. En zo zullen er nog wel meer dingen geweest zijn. Ja, je moet je natuurlijk ook voorstellen dat het een tijd was. waar geen communicatie met huis mogelijk was. Dat was er gewoon niet. De, de enige echte remedie die er was. en die dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag, is dat zo, is terug naar huis. Hmm. Maar bij ontstentenis van die mogelijkheid uh, werd er wel van alles gedaan. Ja, er werd, de, degene die in aanhangers waren van de luchtdruktheorie... die probeerden dus op allerlei manieren door salpeter toe te dienen... of uh, veel alcohol. Nou, Dat helpt misschien wel tegen allerlei zaken. <clears throat> maar ook door jongens op te sluiten in een hoge toren bijvoorbeeld... om, de, om het, verschil, het luchtdrukverschil uh, op te heffen. Zijn er gegevens van bekend of, het, of dat hielp? De unanieme mening is... wat ik overal ben tegengekomen van iedereen was... Uh, je kunt een aantal dingen proberen. In, het Frans, in de Franse legers later, na de revolutie en onder Napoleon... werd veel geprobeerd met muziek. Van muziek was onderkend dat dat uh, bijzonder heimweeopwekkend kon zijn... als je de verkeerde liedjes uh, liet horen. Dus daar werden opgewekte marsen gedraaid. en men, Er werd voor afleiding gezorgd... En, uh, er werd gedreigd ook, hè. Dus er werd er gezegd tegen iemand die hem had van... nou, als we dit brandmerk nu even in je buik zetten, dit, deze hete stang met ijzer, dan, dan gaat het vanzelf over. Nou, dat is, dat werd, dus er werd van alles geprobeerd, maar uiteindelijk was iedereen het erover eens... dat de enige echte uiteindelijke remedie was terug. Het leger kent een hoog percentage soldaten dat heimwee heeft. Jos Hilkhuizen, conservator picturalia van het legermuseum, doet onderzoek naar muziek en oorlog in de 20 e eeuw. Muziek die ook heimwee oproept. Er is in uh, rond 13, een dag in 2008, is er een uh, onderzoek gedaan naar oorlogsveteranen. Uh, Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en ook naar uitgezonden militairen, naar het Balkangebied en Afghanistan... wat hun favoriete muziek was. Er is zelfs grootschalig op gereageerd en men kon zelfs een top 50 samenstellen. En toen bleek dat in die top 50 heel wat nummers stonden... wat je ergens zou kunnen noemen going home nummers. Going home is eigenlijk een begrip dat komt voort uit Amerika. De militairen daar die namen hun eigen muziek mee naar Vietnam en draait natuurlijk een favoriete nummers. Dus een nummer als, met vaak toepasselijke teksten. Dus het bekende is natuurlijk... Uh, We get out of displaced van uh, The Animals. Dat was echt uh, het favoriete nummer. Maar het aardige is dat ook jaren later... als ze weer thuis zijn en ouder geworden zijn... en er wordt gevraagd naar die tijd wat hun favoriete nummers waren... dan komen ze met dit soort nummers aanzetten. En hetzelfde geldt voor de veteranen die in Indië gevochten hebben... of in nieuw Guinea. En die refereren dan aan die nummers. Die nummers op zich uh, hebben geen heimwee in zich. Maar het is gewoon de terugblik. Het helpt die, die veteranen zich herinneren. En weer die beelden terug te roepen. Die ze in die moeilijke omstandigheden ervaren hebben. Dus dan gaat het in feite om heimwee die ze nu hebben. Of die ze in 2008 hadden. Naar hun uh, dienstperiode. Ja, ik, ik denk niet dat, dat je misschien wel aan terugverlangen. Maar meer dat het is van... Uh, ja, is een sentiment. Het is eigenlijk een mix van een aantal gevoelens, emoties die, het, die die muziek bij die mensen oproept. Het is gewoon uit onderzoek gebleken dat kameraadschap is een heel belangrijk iets is voor militairen. En zeker onder moeilijke omstandigheden, dus oorlogsomstandigheden. En heel vaak hoor ik terug van veteranen dat dat de fijnste ervaring is geweest: die, dat, dat, dat, dat, die, die binding die ze samen hebben. Ja. Ze ervaren allemaal hetzelfde. Ze zitten in hetzelfde schuitje, dus die kameraadschap, ze zoeken elkaar. Die kameraadschap is heel belangrijk. En daar hebben ze wel eens verlangen naar. Want ja, als die oorlog afgelopen is of ze verlaten hun diensttijd. dan wordt ook die kameraadschap wordt meer of meer uit elkaar getrokken. Natuurlijk zijn er wel reunies en dergelijke. En dat vinden ze dan heerlijk. Dan, kunnen ze weer, dan zijn het weer oude jongens onder elkaar. Dan kunnen ze weer onderwerpen delen, gespreksgroepen met elkaar uitwisselen. die alleen zij kunnen begrijpen. Langzaam aan werd de ziekte onschuldiger. en werd beschreven als een stadium van melancholie. Daardoor raakte de aandoening haar positie als gevaarlijke ziekte kwijt. Het werd een geestelijke stoornis, geen lichamelijke ziekte. Als de ziekte de dood ter gevolge had, dan was er altijd sprake van zelfmoord. In Frankrijk raakte de nostalgie door de snelle communicatiemiddelen rond 1900 in de vergetelheid. Afgesneden zijn van eigen cultuur, eigen familie...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 Hulke Speerstra schreef het Vredeparadijs over Vriezen die in de jaren 50 van de vorige eeuw emigreerden naar Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada. Hij kwam nog veel heimwee tegen. Voor een belangrijk deel uh, trof ik Vriezen op mijn reizen door de wereld. In taal die verbind je dan. Maar ook uh, uh, overal uit Nederland, Brabantse en Groningse uh, emigranten op oh. alle continenten. En ze hebben natuurlijk allemaal wel dezelfde soort ziekte tussen aanhalingstekens. Want de ziekten die waren vroeger verschrikkelijk. Alle ziekten, de pijngrens was anders. En tegenwoordig in de kleiner wordende wereld is de pijn ook wat minder. De emigranten die hier vertrokken na de oorlog. Bij enkele honderdduizenden in een paar jaar. Die hadden dat nog wel. In de jaren 50. Want dat waren echt de emigratiejaren, de jaren 50 van de vorige eeuw. Ja, eind jaren, ja, inderdaad. Het begon eigenlijk al, eigenlijk al vlak naar, eh, nadat we India hadden verloren, hè, zogenaamd. Toen eh, gingen al veel eh, immigranten vanuit India. Dan heb ik het over die jonge jongens die niet meer thuis kwamen ja, hadden niks meer te zoeken, blijkbaar, in Nederland. En dan gingen we naar Nieuw-Zeeland, naar, naar Down Under, zou ik maar zeggen. En uh, daarna kwam in 49, 48, kwam de grote stroomopgang. Het hoogtepunt was in 1954. Eigenlijk komt in ieder verhaal iets van heimwee voor. En ook mensen die uh, in eerste instantie zeiden van... Oh, we hebben helemaal geen heimwee. Flauwkul. Maar als je dan... Uh, Verder praat, dan kwam het heel levensgrootkomend probleem toch boven water. En ik denk wel eens dat uh, afstanden toen groter waren... ze zijn in een soort verwarring weggegaan. Het was uit, uh, niet uit... Uh, ja, wel uit vrije wil, maar uh, ja, ze werden soms ook gedwongen om weg te gaan... Er was hier geen toekomst, er was hier geen huis. Er was geen mogelijkheid om vader op te volgen als boer. En, en dan maar in het diepe, in het duisteren, in het oneindige springen. Want dat was natuurlijk, als je naar Nieuw-Zeeland... dat was een fobische afstand. Andere kant van de wereld? Ja, andere kant van de wereld. Er waren mensen die zeiden, jongen, je gaat helemaal naar Nieuw-Zeeland. Dat is uh, uh, bijna zo ver als de maan. Maar de maan kun je iedere maand nog een keer zien. Maar wij zien je nooit meer. Maar het was nog verder dan de maan. Dus, uh, dat, dat, dat was verschrikkelijk. Want als je eenmaal ging en, en je leed aan Heimbeen, je was daar... Dat in dat, was in dat verre Nieuw-Zeeland, dan kon je vaak ook niet meer toevoegen. Nee, je, nee, heel vaak. Uh, het, was, het was hier uh, bij het vertrek voor degenen die achterbleven... maar ook die wegging, een soort levende begrafenis. Uh, want je kwam nooit terug. Zo groot was toen de wereld. Chris jou jouw oom, oom, en ziel, en boezertrof, boezertrof, boezertrof, boezertrof, boezertrof, op boezertrof, boezertrof, boezertrof, beste boezertrof, van dieren, het Enkele honderdduizenden mensen die de pijn... dat schrijnende gevoel in hun borst hebben gehad... dat weer weg ebt. Uh, maar anderen... Uh, zoals ik uh, in een verhaal in het Vrede Paradijs heb, uh, heb geschreven... een, uh, een, een jonge boerin... die zoveel heimwee had dat ze eerst uitslag kreeg... en daarna uh, moeilijk kon lopen... en daarna... Als in een soort uh, delirium bijna belanden van, uh, van heimwee. Dat ze alleen nog de straatsteentjes beregend en glimmend... in de dorpskern van Makem zag. Maar niet meer van Aroa in, in uh, Nieuw-Zeeland, waar ze moest uh, huishouden. En uh, iemand die zei daar, het is net als Sefilis. Eerst weet je niet dat je het hebt, maar langzaam maar zeker komen er hele vervaarlijke uitingen van die ziekte. En dan is dat te laat? En dan is het te laat, ja. Maar ik ga nog even naar, naar Nieuw-Zeeland... waar ik ook een, een, een, een eenvoudige uh, boeren, uh, boerenmeid... Die, die trouwde met een arme boerenknecht naar Nieuw-Zeeland... ging daar 50 jaar in een uh, schapenslagerij had gewerkt... en nu oud was. En nog liet ze me zien dat ze een wereldkaart had... waar ze... Iedere dag, uh, iedere week, als ze weer wat centen opzij had gelegd, dan uh, werd het streepje dwars door de oceaan naar Nederland een beetje korter. Dat was voor haar een houd vast van één keer zal ik genoeg geld hebben om terug te kunnen. Het was dus in feite een uh, armuts sparen. Ik heb één verhaal uh, opgetekend van een, uh, een familie die stukken vier vijf keer heen en weer is uh, gereisd. Dat is het allererste wat je kunt doen. Uh, het uh, emigreren is ontberen, maar ze ook doorzetten. Het uh, moet toch proberen uh, watels te schieten. Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde. Gaat in op de collectieve heimwee van de Nederlander. Een uh, gemeenschappelijk ervaren negatieve waardering van het verleden. Dat is in Nederland tamelijk populair. Om het uh, met z'n allen. En dan is het eigenlijk geen heimwee, maar dan is het meer een, een, een negatieve herinnering. die uh, gezien wordt als uh, verkeerd soort van heimwee. Daar wordt ook voor gewaarschuwd. Want niets in dit land deugt. Daar onderscheidt Nederland zich altijd zeer in. In de wereld verbaast buitenlanders ook altijd enorm. Dat Nederlanders zo graag openlijk op hun land schelden. En dan uh, dat ook graag verbinden met verkeerd. Uh, onbegrijpelijk dat je heimwee zou hebben naar zoiets. Dat kan helemaal niet. En niks deugt hier. En, en uh, verkeer. Niemand kan hier files oplossen. De zorg is één uitbuitersbende En dat gaat zomaar door. Wat verwacht u van het land? Hè? Dat wordt dan ook altijd vaak gevraagd in enquêtes aan Nederlanders. Dat het binnen 25 jaar wegzakt in de blubber. Kijk maar naar Amsterdam, daar is het al begonnen met de metro. Nou, dat soort geluiden eh, die buitengewoon vreemd overkomen. Dit is een zeer welvarend en gelukzalig land... Dat blijkt altijd uit internationale rapporten. Ja. He, en dat zijn we al meer dan vijf eeuwen. Dat is, dat is werkelijk heel uniek. Dat kan geen enkele samenleving in de, in de wereld zeggen. En waarom zitten die mensen dan zo te schelden op hun verleden? En vinden ze het volkomen verkeerd om daar enig heimwee naar te hebben of wat dan ook? Maar we hebben geen, geen heimwee naar successtories uit onze geschiedenis. Nou ja, dat is dus heel opvallend. Dat, uh, waar, uh, uh, dit, dat is ook in onze geschiedenis wel gehanteerd. Maar dat is een veel duidelijker is dat aanwezig in, in andere samenlevingen. Dat men uh, met smart en uh, met weemoed herdenkt de grote veldslagen van eer En uh, dat soort zaken, de grote helden van eer. Ja. En dat is in Nederland altijd veel minder het geval geweest. We hebben ze ook een beetje behoorlijke standbeelden. Tenminste, in andere landen. Ja, en dat eh, kun je daaraan onmiddellijk zien: aan de standbeelden, cultuur. Want die is in Nederland eh, buitengewoon mager, wat groten uit het verleden betreft. Eh, niet wat eh, de volksfiguren, eh, eh, je hoeft hier in de Jordaan maar rond te kijken, dan nou struikel je over eh, Johnny Jordaan, Nelen, Zwarte Riek, Johnny Meijer, noem maar op. Over oh, standbeelden, André Azers in de pijp. Hè? Dus daar, in heel Nederland is daarmee vol Maar dat zijn gewone jongens en gewone meisjes. En die hebben geen verbeelding. Dat is een heel sterk sentiment. Dus die, die krijgen een standbeeld. Maar de echt groten, dat gaat natuurlijk niet. Dat, die krijgen dan maar verbeeldingen. Wat denken ze wel? En eh, Noem maar op. Er is in onze geschiedenis eh, meermalen geprobeerd... om wel dat verheffende voorbeeld uit het verleden eh, naar boven te halen. Maar eh, in, in de 19e eeuw is er ook heel nadrukkelijk gepoogd... om eh, het voorbeeld van de 17e eeuw te stellen. De zeehelden, hè, de, de, daar moesten we ons aan spiegelen en zo. En het is... Opmerkelijk dat dat nooit aanslaat in Nederland. Dat daar hebben wij geen boodschap aan. Dat is verkeerd soort van heimwee. U heeft geluisterd naar deel 1 van Heimwee, ziek van verlangen. Volgende week kunt u luisteren naar deel 2 over literatuur en heimwee. Dit sport terug werd gemaakt door Hans Olink en Berry Kamer... en nu hoorde de stemmen van Elma Zwart en Tom Klaassen. Wilt u van dit programma een cd ontvangen... dan moet u 7,50 euro overmaken op Giro 444-600... ten name van de VPRO in Hilversum onder vermelding van heimwee. Informatie over deze uitzending van OVT en de vele hiervoor... is terug te vinden op onze site www.geschiedenis24.nl slash OVT. En om te horen wat er nog meer op de site... en op het themakanaal Holland Doctor bleef is... nu aan de telefoon internetredacteur Marnix Kolhaas. Goedemorgen, Marnix. Ja, goedemorgen, Michal. Um, ja, wat hebben we allemaal op de site? Uh, natuurlijk ook aandacht aan uh, de beroemde speech van uh, Kennedy... vijftig jaar geleden in uh, Berlijn. Op uh, 26 juni die hele speech is op uh, de site integraal uh, te zien en te bekijken inclusief uh, het beroemde spiekbriefje dat hij uh, destijds gebruikte waarop stond als je dat uh, letterlijk uitspreekt fonetisch uh, in het Engels ich bin ein Berliner en wat natuurlijk feitelijk betekende ik ben een uh, Berlijnse bol. Uh, verder uh, kijken we terug op een uh, Ja, waar... wat als die in Hamburg of in Frankfurt was geweest? Dat is toch de grap. Ja. Dan was hij een Frankfurter worst ge of geweest. Of een uh, hamburger. Uh, ja. Ja. Uh, wij kijken ook terug op een kledingrel. Want uh, deze week uh, bleek dat uh, tienermeisjes... Uh, volgens veel te bloot gekleed gaan op school. Nou, dat was in de jaren twintig in Nederland al precies hetzelfde. In 1923 uh, uh, bemoeide de bischop monsieur Diepen zich er wel mee, uh, zelfs mee... en kwam met uitgebreide kamervoorschriften. Vervolgens zorgde een rel in Gemert in 1929... zelfs voor een nationaal kamerdebat over de kledingvoorschriften waar de SDAP met Willem Vliegen... tegenover de katholieken kwam te staan. Uiteindelijk was dat nog een staartje van de schoolstrijd. Want de katholieken beriepen zich erop uiteindelijk baas... in eigen school te mogen en moeten zijn... Tot slot uh, nog aandacht voor het jubileum van de marine. 525 jaar bestaan ze en uh, we hebben films vanaf 1925 over de marine. Op het themakanaal Holland op 24 ten slotte straks de laatste zesde aflevering van de BBC-serie Ancient World. Uh, de zoektocht uh, naar de bronnen van onze westerse beschaving. En die uitzending die straks om 12 uur begint gaat over de opkomst en ondergang van het Romeinse Rijk. Hartelijk dank, Marnix Koolhaas. En hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune met Kees Jansma. Ongetwijfeld ook over het EK 88 en tennisser John van Lottom. Wij zijn er weer volgende week. Tot dan en een hele prettige zondag verder. Dag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Ranomi, Kromowidjojo, Vanja Vos, Epke Dollema, Nederland, barst van het talent en van de ambitie. Je moet eigenlijk alles voor de sport. De rest is secundair.